Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. De raadsklok, daar gaan we het over hebben. De raadsklok in Bloemendaal. Want uh, hij is terug, terug van weg geweest. Um, ja, nu zul je misschien denken, zo'n raadsklok. Ja, nou ja goed. Leuk dat hij uh, nou, er hangt. Gezellig. Nou, hij zal vast een keer zeker een keer uh, ja, weggegaan zijn of zo. Maar er zit een heel verhaal achter. Uh, Tegenover mij zit uh, politicus Martin van der Bunt. Martin, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, u weet alles over die klok. Ja, Eigenlijk kun je dat haast niet in een korte tijd vertellen. Maar we gaan het toch maar proberen. weer. Proberen. <laughs> Wat is er zo belangrijk of bijzonder aan deze klok? Nou, deze klok, de oorspronkelijke klok die we eerst hadden, mm -hmm. de allereerste klok, was uit 1637. Mm -hmm. En we weten niet of de zoekgeraakte klok uit. 2012 deze klok was. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat hij zoek geraakt is... bij de Duitse bezetting. Ah. Dat hij ongespot is. Ja. We hebben te weinig documentatie gevonden. Ik heb maar één publicatie gevonden uit 1974. Dat de klok die er hing uit 1637 is. Maar ja. echt... Echt 100% zeker weten. kan ik het niet het vertellen. Te... Maar hij is weg en hij blijft weg. En we zijn blij dat we een nieuwe klok hebben. Ja. En... Waarom vinden we dat belangrijk? Het is een levendige traditie. Het is niet iets doods. Het is ook eigenlijk symbool. Net zoals een kerk de klok luidt. Voor de mis is dit eigenlijk het luiden van... We hebben een raadsvergadering. Ja. Het is eigenlijk... Een Haast het feest van de democratie, <laughs> ja, de mis ja, van de democratie. Ja, de, want het, het mooie is, kijk, we kennen natuurlijk allemaal dat dat mooie uh, uh, bloemendaalse gemeentehuisding. Volgens Absoluut. mij zie ik hem hier ook als als je meekijkt, zo hier achter staat hij op een blauw ja. in het blauw staat hij uh, in in mijn, in mijn decor. Dus het is een, het is een soort White House-achtige situatie. Um, maar die klok die hing er nooit, of tenminste nooit, die heeft natuurlijk gehangen, maar is bij de verbouwing is die kwijtgeraakt. Ja. En hoe die precies weggeraakt is, dat weten we niet. Oh. Uh, hij was opeens weg. Hmm. Uh, hij stond wel op de verhuislijst. Dat hij ingepakt zou worden. Maar het verhuisbedrijf heeft overal gezocht. heeft hem niet meer gevonden. Hmm. En ik ga ervan uit dat dat zeer zeker de goede trouw is. Maar er is ooit ook de grote lantaarn in het portaal... is ook een keer gestolen. Hmm. En die is ook helemaal teruggekomen via een initiatief en deze klok is na ruim tien jaar na de opening of het is precies tien jaar geleden oh. na de opening van het gemeentehuis ja. toen heb ik een artikel in de krant gekregen het gemeentehuis wordt geopend, klokje is zoek. klokje kwijt toen heeft Ankie Broekers het gemeentehuis als toen het malig eerste kamervoorzitter oh ja het gemeentehuis geopend. Ja. Met een klein klokje op een kleine standaard. En nu is het precies tien jaar verder. Oh, wat mooi. En het is eigenlijk ook een soort symboliek... dat je losse eindjes aan elkaar verbindt... dat Anki hem morgen gaat... Luiden. Ja, want morgen, even voor, voor de goede orde, want ik bedoel, we kunnen natuurlijk uitgebreid praten over klok, maar morgen zal de allereerste keer weer zijn sinds tien jaar dan. Uh, ja. Of nou ja, wellicht iets Laat. langer. Hè, uh, dat uh, de gemeentevergadering, of is die, de gemeente, uh, de, raadsvergadering. Weer, de raadsvergadering, dank u, uh, dat die weer wordt uh, opgestart met het luiden der klok. Inderdaad. Geweldig. En dat wordt dan gedaan door Ankie Broekers Ja, En Jan van der Schrier, de.. ...laatste hoofdbode van het oude gemeentehuis. Mm -hmm. En die heeft ook de laatste oude klok geluid. Ah. En nu mag hij samen met Anki als eerste de nieuwe klok inluiden. Wat doet dat met u? Nou, best veel. Ja? Ja. En ja, het is ook traditie. Nee, uh, een gemeente is geen bedrijf. Nee. Een gemeente is een instituut. En wij horen gewoon te staan voor onze bewoners. Mm -hmm. En wij moeten ook zichtbaar zijn voor onze bewoners. En langjarig. Dus uh, kijk... neem nou bijvoorbeeld... Nou, ik noem maar even Ajax, mijn favoriete club. <laughs> uh, die heeft verschillende logo's gehad. Ja. Ze pakken nu weer... het oorspronkelijke logo op... bij ja. een jubileumjaar. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik prachtig. Dat is niet zomaar iets. Nee. Het Het, het logo of het beeldmerk... en het wapen en de klok... die ja je laat er zien waar je staat dus ja. het is niet iets doods nee dus het is het is een het is oh, ik voel echt dat er is bijna een soort liefde voor de de de traditie van de klok de het symbool van die klok de het is bijna een soort uit nou ja, ik wil zeggen uitwas van het logo van de het beeldmerk het ja maar het, het herkenningsding van de gemeente Bloemendaal ja maar het is ook een uiting van de levendigheid van onze democratie ja want dat moeten we echt dat hou ik altijd voor ogen. Wij zijn er voor de burgers. Ja. En niet altijd. Met niet de eer, de eer, de meer de meerdere ere en glorie van jezelf. Nee, oh, absoluut nee. niet. Want juist die klok is bedoeld... om geluid te worden. Hé, hey burgers. Hé, hey inwoners. We zijn er voor jullie. Kom alsjeblieft. En vroeger was dat gewoon. Nu gaat dat via internet. Mensen komen inspreken. weet ik veel, ja, precies. En, maar dit is... Prima, ja. maar ja, het is geen doodse traditie. Nee. want de bodes, de huidige bodes, die staan eigenlijk in de rij om te mogen luiden. <laughs> Dat het ja, is toch natuurlijk geweldig. natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Eerlijk is eerlijk. Ja. Even Wie wil er niet aan de klok slaan? Ja toch. ja toch? Wanneer gaat u zelf aan de klok luiden? Nou, ik heb hem officieus als eerste geluid. Oh, heel goed. geluid nee. En uh, toen hij werd opgehangen, want ik was daarbij dat hij aan de muur werd bevestigd... overigens door een hele goede uh, smederij uit Bloemendaal... want dat was ook de eis van de stichting Bloemendaal-initiatief... die uh, dus klok heeft betaald, mm -hmm. dat er wel een lokale element in zou zitten. En de klokkenstoel, net zoals de vorige klokkenstoel, is door de smederij van Riesen... Mm -hmm. Uit bloemendaal gemaakt. Wat, voor iedereen, wat is een klokkenstoel? De klok waar de klok in hangt. Dus we zeg maar. Je hebt zeg maar het haakje stoel. of het, het, het, ja, het, het, het gevaarte waar de waar zo'n klok dan in. in hangt. Hoe groot is die klok? nou hij is met nou, ja ik denk 40, 40 bij, bij 40 bij 40 45, 45. oké okay, ja ja en hij weegt 35 kilo oké okay, ja dus dan moet echt wel een flinke praat zijn ja, die hij moet, dat is hij, de klokkenstoel ook. en hij gaat ook heen en weer die klok ja ja, ja, ja. Dus er komen best wel veel krachten ja, kracht bij kijken ja, natuurlijk. ja absoluut <laughs> hey en dus die klokkenstoel is uh, gemaakt door een, uh, een lokale ja een club ambachtelijke Geweldige smid. En, en de klok zelf? Die is gemaakt door, uh, en daar hebben we echt naar gezocht... de Koninklijke klokkengieterij uit Asten. Ah ja. En nou, ik mag wel zeggen, ik heb veel contact met ze gehad over het hele procedé. Het zijn echt professionals. En als je dan ook kijkt op hun website... ze maken de grootste klokken ter wereld. Oh, wow. En dit is ook dan voor hun was zelfs een heel eerbaar pro project. Nou, kan want ze vonden het geweldig Tuurlijk. om uh, uh, zoiets te doen. Wat geweldig. Nou, supermooi. Het, het, het Bloemendaal is weer een stukje mooier geworden. Uh, er is weer meer verbinding op de een of andere manier... door deze klok van de gemeenteraad met de burger eromheen. Want ze weten allemaal, ding dong, hé, hey, er gaat wel wat gebeuren. Kom vooral even deze kant op. Absoluut. Om die Dat verbinding te maken tussen, uh, tussen de raad en de burgers. Dus vat ik hem zo dan redelijk samen? Nou, ik denk, ik, nou, het is natuurlijk een persoonlijke mening. Maar ik denk dat dit wel dekt wat ik bedoel. Nou, dan denk ik dat, wat u zei in het begin, het is eigenlijk veel te kort om dit allemaal te, te, te bespreken. Ik denk dat we het best wel goed gedaan hebben. Ik hoop je het niet? ook. Ja, zeker. Martin, dank u wel. En uh, ongelooflijk veel plezier morgen. En, en, en even een klein uh, dingetje van, ja, bing, daar is hij weer. Ik zal aan jullie denken. Heel goed, heel goed. Marten van der Bunt, eh, lokale politicus uit Bloemendaal over de klok. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. All is fair in love. Praise again. Two people about to stay in love is one, they say, but all has changed with time. The future, none. Uh, welkom, Hilly, uh, Hilly is bekend uh, nu van uh, street art. Ah, want ja. uh, nou ja, vorig jaar hadden we de, de, de, de tekeningen op. Uh, ja, een en, echt en hele grote muurschilderingen. Muurschilderingen, inderdaad. En ja, die, die blijven, dus dat ja. kun je ook nog gewoon in ja. bedoel, Maar ja. nu gaan we ook, uh, dus die beelden... Echt ja, op heb op ik, uh, ik heb er een paar gezien al natuurlijk, want uh, ja, ze moeten opgebouwd worden. En uh, je kunt ze, ze moeilijk is helemaal is afdekken. Street art Frankie is natuurlijk een bekende, hè, die was ook van vorig jaar... Uh, ja, ja joh, en daar wordt zo aan getrokken. Ja. Dat, uh, die, dan wil je iets met hem bespreken. Hè? Kun je dan en dan? Ja, doen? Ja. Nee, want dan zit hij in Rome en dan zit hij in Azerbeidzjan. Ja, ja. ja, die reist over de hele wereld. Niet te geloven, ja. En als je die ja. naam zegt, ook bij de jeugd, is het van. Oh, maar hij was op het ja? Journaal. Oh ja. Het is gewoon een begrip, Dat zijn leuke dingen, ja. Ja, ja. En jij hebt natuurlijk wel bemoeid met de inhoud van wat er nu komt te staan. Ja, het is een werkgroep, hè. Daar het is een werkgroep. Gilles bij en Jan, Steven en Theo. Ja. Ja. En dan meteen naar de gemeente: van... zien jullie het zitten? Dan gaan jullie ondersteunen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, en we gaan jullie met alles helpen. Ja. Dus het gebiedsteam, dat denkt ook mee. Mogen wij die beelden in de zeereep plaatsen? Oh, dan heb je iemand nodig van Rijnland. Ja. Uh, nou ja. handhaving, die is dan af en toe niet op de hoogte. En dan heb je toestemming van de gemeente en er staat er weer iemand van handhaving. Ja. Want dat mag niet op Nee, nee, er mag, mag heel veel niet te is worden. Maar, ja, maar ja. streetart is een beetje. Nee, dat, dat is waar, ja, ja terecht. terecht. Hoe, lang, hoe lang ben je mee bezig geweest? Nou, dit is, dit is toch wel weer bij elkaar, iets van negen maanden of zo. Ja, zo. Het is dus echt heel lang werk. En ja, absoluut. Net zo lang als een zwangerschap, niet te geloven. Ze. Ja, en de baby ja. wordt vanmiddag. Ja, de baby wordt de vanmiddag. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar er staat ook een enorm groot bouwwerk, hè, Met. Uh... Uh, ja, but, but, ik, ben, ik ben niet eens wat het voorstelt. Maar... Ja, het is Filip van Laar. Ik neem aan dat je dat bouwwerk... Ja, dat van wat hoge, ja, ja, en... wat in de reep staat. Ja, ja, en dat is ook iemand die op Oerol staat. En oh, ook hij zegt, ja. mag ik wat eerder beginnen? Want ik moet weer naar het buitenland. Ja. En, en dan, ja, de ene snapt het wel en de andere niet. Het is een, een kunstwerk. Sommigen noemen het de glijbaan. En sommigen noemen het een klimrek. Ja. Dus het is gewoon... Een, ik vind het fantastisch. Ja. maar ik begreep ja. dat de omwonenden, Jouw vroeger van, waar ben je nu mee bezig? Ja. Ja, ja, behoorlijk. En ik heb niet eens het beeld uitgezocht. Hè? Maar mijn naam staat onder de bewonersbrief. Ja. Ik denk, kom maar op. En ja. ik was echt heel boos. Ja? En ja. unaniem negatief. En hoe, hoe het heb is je toch dat... geen kunst. En... Hoe heb je dat uitgelegd dat het er toch. Uh... Nou, ik kom bij die, die ene meneer kon ik niks uit. Nee. Maar le voorboven. leg eens uit wat het precies is. Wat zeg je? Leg eens uit wat het precies is. Nou ja, dat, dat is nou conceptuele kunst. En, en je, je kunt er helemaal doorheen kijken. En het is een, een lijnenspel gewoon. En hij zegt zelf van, eh, eh, het biedt of het nodigt uit om na te denken. Mag ik erin? Is het af? Is het niet af? Want Iedereen ziet er wat in? anders in waarschijnlijk ook. Ja, de ja. ene vindt het fantastisch ja. en de andere vindt het echt waardeloos. Ja, maar ja, dat is met de schilderij kan dat ook zo zijn. Ik bedoel, ja, waarom? Ja. Ja. Maar uh, uh, uh, yeah, dit, dit is dan wat jullie uh, dit jaar presenteren als uh, Street Art Festival organisatie. Uh, ben je nu al bezig met het volgend jaar of niet? Nou, er wordt uh, nu alweer gesproken over. En ook de aanbiedingen blijven binnenkomen. Ja? Van, ik heb nog een muur. Wil je dat hier doen? Wil je dat hmm. daar doen? Maar alles kost geld. Ja, en wat ik vorig wel. jaar ook had gezegd. Van uh, de, de toestemming van hmm. de pandeigenaren. En sommigen zeggen, ja, ik geef toestemming. Maar vinden je buren het ook goed? Ja, bijvoorbeeld. Er komt best veel bij kijken. Ja, uiteraard. En je hebt hier je handen al aan vol. Dus volgend jaar kijken we ja. alweer verder. Ik ja. zou heel graag samen met de ondernemers in Zandvoort Noord. Uh, daar ook mooie dingen doen. Ja. In die loodse en langs de trein. Ja, zeker, wel. dat kan allemaal natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nogmaals, alles kost geld. Ja, dat is waar. Nou ja, goed, we hebben vanmorgen regen gehad. Er wordt, uh, wordt 200.000 euro... Uh, zeg maar, uh, komt er vrij voor dat beeldbepalend cultureel evenement. Ja, ja. Hebben we het vanmorgen over gehad. Misschien blijft er nog wel wat over. <laughs> nee, je weet het niet. <laughs> nou ja, dat is voor die organisatie. Ja, dat is waar. Zag jij trouwens in de jury of niet? Nee. Nee, een commissie. Nee. Nou, dat dacht ik even, maar uh, nee. dat niet. Maar uh, ja, alles kost geld en dat is natuurlijk het, vaak het uh, probleem ook, hè, dat is uh, duidelijk. Uh, ja, maar dan moet het eigenlijk niet op, uh, op uh, stuk lopen. Dat zou jammer zijn, natuurlijk. Want er zijn toch in sommige andere potjes te vinden uh, waarmee je iets kan doen? Ja, nou, la laten we het hopen. De, ik, ik heb Want je hebt op... nu nog een, een, een uh, wethouder, financiën die daar die een Hart heeft voor het, zeg maar, kunst ook. Jazeker, en... en die gaat vanmiddag ook openen. Ja, maar die gaat wel weg. Uh, ja, wie in... weet wie we er dan weer voor terugkrijgen. Maar ja. deze is wel echt altijd, ja, he, altijd uh... heel fijn om ja. mee te werken. Ja, ja en... begrijp ik. Uh, meedenken, ook met ideeën komen. Ja. en ja. Uh, uh, Als je ergens niet uitkomt, dan zit hij, laat mij maar bellen. Hoor. Uh -huh. Dus dan uh, gaat hij er ook gewoon op af. En... Ja, ja, inderdaad. Allemaal hey, leuke dingen. Ja, een, een van, de, van de meest opvallende... Uh, kunstwerken. Volgens mij is het van Sweetheart Art Frankie. Ja. Is dat, is dat Witte Huis met die. Met die, met die, ja. uh, met die man in de. Met die kauwgomballen. Wat is dat? Ja, het, uh... ja ik, ik was op dat moment bij hem. terwijl uh, die, die grote Frankie werd opgehezen. En in het begin hadden ze bedacht. Had je, van, hoe, hoeveel kilo was die? Nou, ik weet niet hoeveel kilo die was. maar hij was vier meter hoog. En toen oh. stond de windkracht 5. vijf. En het is allemaal van epoxy. Dus dan, oh, hij gaat naar rechts. Oh, hij gaat naar links. En zo'n ja, ja, ja. hele grote kraan met banden eromheen. En toen brak er een krulletje af. Dus ik vind dat zo spannend. Ik denk, ik kan er niet meer naar kijken. Yeah, want yeah. ik zie het risico allemaal. En ga uit de weg, uit de weg. Want nou gaan we hem ophangen. Maar blijft hij staan bij windkracht? <laughs> en weet ik veel. Ja. Dus... ja, dat huis is van een van de organisatoren. Ja, hè? Dus, maar uh... het is zo'n waagstuk allemaal. Yeah. En, en dan komen de mensen langs en denken, ja, die staan. Ja, plaatjes te maken en zo, maar we lopen wel het risico ja, en, en het lef hebben om het te doen ja, en wat het ja. allemaal kost. En ja. ik zeg echt voor de curatoren: de dikke petje af, hoor. Ja, dat kan me ja. voorstellen. Ja, er worden ook nog in het dorp nutskasten beschilderd, ja. zeg maar. Dat... Nou, niet beschilderd. We gaan ze rappen. Dus uh, dat ziet er straks heel strak uit. Je okay. kan niet wachten tot dat klaar is. En uh, ik heb de visualisatie gezien. Maar het is ook weer een kwestie van tijd en weer. Je kan in de rekening ja, nee, Dat is waar, ja. Zitten. Dus vandaag of morgen hebben we daar negen hele grote blikvangers. Ja? ja. Dat, dat zijn allemaal die, die, die kastjes die daar... Uh... Nou het zijn de kasten van de gemeente. Want ook dat is weer een strijd. Ik denk van... Ik, ik doe het wel even. Ja. Nou, toestemming vragen. Bij Liander, bij Gigo, Noem het ja. maar op. Ja, ja, ja. En ja. Nou, daar kom je niet in. Heeft u een plan? Heeft u een definitief uh, schetsontwerp? En nou, ik zag mijn geest al dwalen. Dit gaat er niet <laughs> op. Ja, dat begrijp ik. Maar weet je, je mag wel graffiti erop sprayen. Ja. Vieze posters en stickers mm -hmm. plakken. Er is niemand ja. die er wat van ja. zegt. Ik, ja ga netjes toestemming vragen en het is allemaal zo moeilijk. Maar wat bleek, die grote kasten die er nu worden beplakt... die zijn van de gemeente. Ja? Ja. En sommigen, waar, en ik dat vroeg, die wisten niet van wie die kasten waren. dat nou, van de gemeente zelf. Ze wisten ja, niet eens dat die kasten hadden. Ja. Hey, dat is het makkelijker. Dat was grappig. En de expositie bij paal 69, hè? Uh, Henk Schiefmacher doet ook mee... Wat, wat, ja. heeft, wat, wat kan ik daar zien? Nou, er staat bijvoorbeeld een kamerscherm dat hij geschilderd heeft. Oké. Okay. En mm. uh, hij heeft. Uh... Nou, hij is niet zo van, want ik had gevraagd, misschien wil hij de opening wel doen. Nou, dat, uh, dat doet hij niet. Hij heeft hij nee, gezien in. En het is een heel uitgesproken figuur, maar al, al zie je hem alleen al staan, is het ja. eigenlijk ja, ja, ja, dus. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld bij paal 69, in het expositiepavillon, is Mick LaRocq bezig. Uh -huh. Nou, dat ga ik nu vanmiddag voor de eerste keer zien. Okay. Okay. Uh -huh. En uh, daarachter zitten weer allerlei palen met, uh, met uh, hoe heet dat, camera's, nepcamera's. Uh -huh. Maar dat is nogal een orgieplek... Dus dat is een hele dikke knipoog voor wie daar komt. Je ja. ziet dan al 69. Ja. Er wordt altijd uh, stout gedaan in de duinen daar ja. En nu een soort installatie gemaakt met allemaal camera's. Ja, wat grappig. Nou, dat zijn de knipoogjes. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is ook steeds... Er zit wel heel veel humor in. Ja. Maar dat vind ik ja. sowieso bij street. Ja. Er zit ja. altijd een kwajongenstuk ja. in. Ja, ja enig. Ja. Ik vind het enig. Ja. Nou, dit is allemaal een beetje geconstateerd op de Zuidboulevard waar Paulus lood. Yeah. Um, is, wat, naast die kastjes, wat, is er nog verder in het dorp wat te ja, zien? Ja, we hebben het Moco Museum. Die staat oh ja, op, ja het uh, Moco Museum, de ja. de vader van Faustje. En uh, we hebben dan in het dorp de, de nutkasten. We hebben de bestaande route. Huh. Nog steeds de kippentrap en het dolfirama. Uiteraard, het is nog. En, uh, en uh, uh. gisteren kwam die mevrouw van de bibliotheek. En uh, is de flyer nog niet klaar? Nee, we moeten dat laatste stukje huh. er nog aan toevoegen. Want daar hadden we geen beeldmateriaal okay. van. Oké. Maar het is eigenlijk zoveel. Ik denk mensen moeten er gewoon uh, twee dagen mag gaan uittrekken. Ja, wat om goed, de he? volledige route. En ja. daarbij wel. Die beelden staan er maar voor drie maanden. Ja, ja. Dus die moet je dan echt gezien hebben. En ja. ook op het strand, want daar wordt alles weer weggehaald. Maar er zijn natuurlijk ook blijvende elementen. Ja, tot wanneer zijn ze zien uh, eind augustus, zeg, geloof ik. Ja. September. Ja, ja, tot, tot begin december. Uh, uh, september en uh, dan gaan we een soort eindfeestje doen. Ja, ja. en, en uh, blijven ze allemaal staan bij winkel 8, ook 9? Dat mogen we toch hopen. Ja, ja dat hoop ik ook voor je. Maar, ik denk, misschien krijg ik wel weer wat slapeloze nachten, maar ja. dan gaan we, gaan we sjorren <laughs> en banden weet ja. ik wel, en, uh, en weer herstellen. Want als het ja. stuk is, dat, dat kan je herstellen. Ja, ja. Nee, begrijp je, ja. ja. En wat ik een hele mooie vond is... Uh, uh, mensen moeten blij naar het Zandvoort komen... maar nog ja. blijer als ze mm -hmm. deze beelden hebben gezien. Ah. Het is ook een, een, een beetje een positieve boodschap. Tuurlijk, dat nee, begrijp naam, ik, ja. ja. ja. Oké, okay, jullie, nou uh, mag ik jou hartelijk danken voor je ja. komst. en uh, ik hoop dat we een hoop mensen gaan genieten van, van de kunstwerken. Ja, en laten we hopen ook op een mooie zomer. Precies, dat zeker, ja. je wel. dank je wel. Regio Radio, een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Bloemendaal, jouw regio. Jouw Radio. Ja, zelfs Joep van het Hek roerde zich vorig jaar er nog over, toen er ophef was uh, over de komst van een hospice in de Middenduin. Ja. En uh, door de protesten werden de plannen ingetrokken. En de huidige hospice, dat er, uh, dat er nu is, dat kant al jaren met ruimtegebrek, kamen uh, toch uit een uh, hoge hoed twee locaties waar een hospice zou kunnen worden gevestigd. Voormalige SAB-gebouw in Aardehout en een uh, grasveld aan de Zomerzorglaan, naast het terrein van de cricketclub. Uh, de keuze voor de nieuwe locatie. Die wordt vanavond in de Raad genomen. Gemeenteraadslid Rob Sleeuwen van Zelfstandig Bloemendaal... is aan de telefoon. Rob, goede goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het is een spannende avond, denk ik, voor u. Heeft u zelf een voorkeur voor een van de twee locaties? Uh, ja, dat hebben we op basis van uh, snelheid. Laten we eerlijk zijn, uh, de, de hele toestand heeft meer dan een jaar gekost... eigenlijk, aan uh, ontwikkeling. En in dat jaar hadden, hadden 100 mensen geholpen kunnen worden. Dat denk ik altijd aan. Dus we hebben nu gezegd... van uh, welke locatie zou het snelst kunnen worden gerealiseerd. Ja. En dat is uh, naar onze mening... en daar dienen we ook een amendement voor in vanavond... Mm -hmm. dat is de locatie in Aardehout op het uh, uh, voormalige, er zit nu nog de sab school ja. Die gaat eruit en uh, dan kan de hospice daar... Uh, haar of zijn of haar gang gaan. Ja, wat, wat maakt het dat deze locatie sneller gerealiseerd kan worden... ...dan op de andere plek? Uh, de bestemming. Ja. De bestemming is al maatschappelijk op... Uh, de, op de, ...want er zit een school op het SHB terrein ...en dat betekent gewoon veel minder gedoe. En dat is iets wat we absoluut niet meer willen in, uh, in Bloemendaal. En vandaar ons abonnement. En dat wordt gesteund door... Bijna alle partijen, jammer genoeg niet alle. Alleen Hart voor Bloemendaal is tegen, maar de rest, de rest. Dus dat abonnement gaat er zeker doorheen vanavond. Ja. Uh, dus wij zijn blij. Fijn, ja. Wat, de, uh, wat, wat zouden de argumenten kunnen zijn? Want het was natuurlijk in het verleden inderdaad veel gedoe, vooral van uh, omwoners. Dat, dat verwacht u dus nu niet met deze locatie. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Heeft u liever een school met spelende kinderen de, die, die toch een beetje lawaai maken? Of een hospice? Ja. Die keuze lijkt mij niet. Ik, ik, ik, ik verwacht geen beachparties en uh, knalfeesten tot midden in de nacht uh, bij een hospice. Nee. En dat, dat argument <laughs> moet u natuurlijk ook een beetje meenemen. Ja. Uh, daarnaast heb ik al begrepen vanuit de buurt dat er absoluut... Uh, helemaal geen bezwaar is tegen de vestiging van een hospice nee. uh, op die locatie. Ja. Dus uh, wij verwachten okay. daar geen, uh, geen problemen mee. Nee. Het, het zou wellicht een, een nieuwe bedrijfsvoering kunnen zijn... <laughs> Om, om de hospice uh, op een andere manier in te richten. Um, ja, denk je, denk, nou ja, daar ja. kunnen we wat morbide grapjes over maken, maar ja. ik, uh, nee, dat, nee, dat ga ik me niet doen. Nee, precies. Uh, u, u noemde het wel eerder ja, toch een blamage voor de gemeente. Vindt u dat dan nu met de keuze van uh, deze locatie dat er wat recht gezet is in Bloemendaal? Ja, precies dat. Precies dat. Ja. Echt, uh, we, hebben, we hebben. Nou ja, een heel klein gedeelte van, van de Bloemendaalse bevolking heeft zich. Nou ja, mijn zin zien van een niet al te fraaie kant laten zien. Nee. Maar daarna is er toch heel veel gebeurd. We hebben twee uh, bijeenkomsten mede georganiseerd, die waren echt allemaal bonvol. Ja. En ik heb eigenlijk helemaal niemand gesproken in Bloemendaal die, die er tegen is. En uh, dus, het is maar een hele kleine groep. Ja. Uh, en dat kunnen we nu rechtzetten. En het mooie is dat het uiteindelijk ook eens keer in de raad gewoon nou ja, bijna volledig gebeurt. Ja. Um, en nou, dat, ja, dat vind ik het, mo mo het mooie is dat een heleboel partijen bij elkaar zijn gekomen. Dat, zijn, dat is en de initiatiefnemer mm -hmm. Bloemendaler... en het Horspies en Bloemedalers, en de raad, en de burgemeester, zowel Ankie Broekes-Knol als uh, Michel Roch. Ja alle achter zijn gaan staan. Ja, het komt bij elkaar. En dan, uh, ja. dan lukken soms dingen in Bloemendaal. En dat is mooi. Ja, dat is mooi dat u dat zegt. Want u, u noemde eerder al, uh, de, de, benoemde de rol van uh, burgemeester Michel Roch. Hoe belangrijk was, was zijn bijdrage aan ja, het creëren van, uh, van draagvlak... Bij, uh, ...bij bewoners en bij de raad? Ja, heel belangrijk. Kijk, het begon al, begon al met... We, uh, we werden gevraagd om... Uh, om de burgemeester uit te nodigen op een plek in Bloemendaal... die voor jou belangrijk is. Nou ja, wij als zelfstandig Bloemendaal zeiden dan meteen... nou, kom dan maar zitten voor, het, eh, voor de oorspronkelijke locatie van het hospice. Want dat vinden wij nog steeds op dat moment een enorme schandvlek voor, voor Bloemendaal. Ja. En daar ging hij op in. We hebben daar een ontbijtje gehad met, uh, met een stelletje voor het hek daar zo. Iedereen zat ons aan te kijken van wat doen die hier nou? Ja. Toen dacht ik van hij heeft in ieder geval het lef om daar als burgemeester heel duidelijk te laten blijken dat hij vindt dat het hospice op elke plaats in Bloemendaal gewoon moet kunnen. Dus ook op die plaats. En uh, om, om vervolgens uh, paalachtig, uh, nou ja ook gewoon echt mee te, mee te werken aan het zoeken van nou waar, waar gaan we dat dan doen. Ja. En uh, Ah, daar, daar, daar heeft hij uh, fantastisch in geholpen, echt speel ik kan niet anders zeggen. Want het sentiment is inderdaad, uh, nou ja niet alle bloemendales waren uiteraard tegen, maar het, het sentiment lijkt toch wel wat gedraaid. Was dit dan de belangrijkste invloed daar, of zijn er meer dingen gebeurd die, uh, ja, die dat sentiment heeft doen kantelen? Nou ja goed, alle negatieve aandacht uh, vonden ze ook niet leuk natuurlijk. Nee. Ja, ik denk dat wel, daar vraag je toch eigenlijk zelf om. Maar goed, dat, weet je, dat hoofdstuk is afgesloten, dat is klaar. Eh, ja. We hebben nu op een locatie die ook voor het hospice eh, geweldig is. Eh, waar ze ontzettend blij mee zijn. En ja, wat, dan, dan, dan hebben we toch wat we willen. Ja. Maakt ook niet uit waar. Eh, iedereen kan zijn voorkeuren hebben... Maar dit is een fantastische locatie in Aardehout... Uh, op uh, goed bereikbaar, op een fantastische plek. Ja. En ja, dan, uh, dan is het uiteindelijk toch goed gekomen. Ja. Wat, wat gaat het betekenen, de komst van, dit, uh, van deze nieuwe hospice voor de, voor de wachtlijst? Want ik las ergens dat er uh, een plek is voor, een, uh, voor, voor tien mensen, rondom de tien mensen. Als ik dat goed heb gelezen... Ja, ja. Ik heb dat natuurlijk ook gevraagd, hoeveel mensen helpen jullie per jaar? Dat zijn er toch honderd. Ja. Dat zijn er honderd mensen die in hun allerlaatste levensfase, nou ja, gewoon op een hele prettige manier, uh, ja, gewoon doodgaan. Maar, ja. Maar, maar niet ergens in een verpleeghuis op zes hoog uh, linksaf en met beperkte bezoektijden en noem maar op, maar gewoon op een hele fijne manier. Ja, waardig. En, waardig en ook... Uh, nou ja, er stond laatst een artikel... Ook, ik weet niet of het bij jullie vandaag kwam... maar een prachtig artikel van iemand die in een hospice lag... en nog even daar wat over wilde vertellen. Ja. Nou ja, lees dat artikel. Ja. Ja, is het genoeg? Nee, Qua capaciteit? Nou ja, nee, weet ik niet. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van... het moet ook niet al te grootschalig worden... want dan verlies je dat, uh, dat hele... Uh, Informele, kleinschalige uh, karakter. Ja. En, en ik sprak net uh, Pauline Jager, degene de, de, de, de, de, de, de, de, van het was, de directrice, en ik zeg van, nou hoe zit het nou bij jullie? Kijk hoe vaak, ben jij alleen de directrice? Nee, die zegt gewoon van, ik draai een weekenddienst mee, ik draai een avonddienst mee, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik sta ook met mijn handen aan het bed. Ja. Dat, dat is toch mooi. Dat ja. is, dat, daar gaat het om. Een hele kleine groep. Niet een kleine groep. Er zijn geloof ik meer dan 100 vrijwilligers die, die daarin meedoen. Dus die groep is best groot. Maar het is een hele intieme groep die om die mensen heen staat. Een ja. ja. grote betrokkenheid, uh, zo te horen. Ja. Um, ja, ook van mij, ja, zeker. Dan, dan, ja, de, de teerling zal vanavond dan worden geworpen, zoals dat al zo mooi heet. Uh, vanaf dan, welke, welke stappen... Zullen er dan moeten worden gezet om, om daadwerkelijk tot dat uh, hospice te komen? Nou ja, best nog wel veel, denk ik. Ja. Uh, de vraag uh, zal zijn of het uh, school... Ik, ik, ik weet niet de ins en outs, hè. Ik, uh, Zo simpel is het. Maar ze hebben een hele goede architect uh, uit Bloemendaal. Dus uh, dat, dat is ook weer een voordeel. Uh, de bestemming is al maatschappelijk. Um, van wat ik heb gehoord uit de omgeving... Um, zijn er weinig, of, of nee, zijn er geen bezwaren. Dus ik, uh, en het is een hele uh, goede partij, het, ze noemen het het, het team Eichholz, ja. uh, met allemaal experten in. En dat wordt, uh, ik ben ervan overtuigd dat het op een hele nette manier en ook in overleg met de omgeving gerealiseerd gaat worden. En dan hoop ik dat het inderdaad zo snel mogelijk uh, kan. ja. Nou, het fijn, ik uh, vanavond. Een, uh, ja, het is een formaliteit, begrijp ik, of tenminste, dat is de verwachting. Maar, nou, ja, nee. ja. Uh, nee. Het is geen Hè? formaliteit. Nee. Het is echt een klap op uh, van wat hier gebeurd is. Ja. En een klap op van dit, dit gaan we nu rechtzetten. Ja. Uh, dit moet, dit moet laten we het vergeten ook, al, de, de, al, dat, al dat gedoe, al dat uh, gezeur van mensen. Oh jee, mijn huis wordt minder waard en dat soort uh, gedoe. Ja. Uh, nee, gewoon vooruitkijken en dan, dan vind ik dat we het uh, heel goed opgepakt hebben en uiteindelijk met de hele raad, uh, Walvaart, van we dan, maar goed, met de hele raad. Uh, het ja. recht gezegd En ja. dus die klap heeft ook symbolische waarde. Ja. Hele graag symbolische waarde. We sluiten, ja. we sluiten een, een periode af, laten we dan uh, dat zo zeggen. Um, Het kan dus wel in Bloemendaal. Ja, precies. Dus als de partijen bij elkaar zitten en, en je maakt iets mee wat gewoon. Uh, waar, waarvan de meerderheid. Want we zitten er uiteindelijk zitten we er voor, voor, voor de bloemendalers, voor de inwoners. En als de bloemendalers uh, gewoon duidelijk kenbaar maken dat ze helemaal geen bezwaar hebben tegen de hospice, dan moet je er toch gewoon alles aan doen om dat alsnog gerealiseerd te krijgen. En ja, dan valt het bij elkaar. Ja. Broek knoll uh, Michel Roch, Paulien Jäger. Uh, ja. um, ik wens u dan een, uh, ja, een, toch een hele goede avond, uh, want dat zal, het, uh, dat zal het toch worden. En ja, ik er vanavond zeker een borrel op. <laughs> Dat begrijp ik. Dank voor je tijd, uh, Rob Sleeuwen. Ja, en we houden het in de gaten. Oké, okay, bedankt. Bedankt voor bellen. Dit is Regio Radio, een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. I was too young to be singing. down the plane It'll take you a cup Radio. Radio. De wethouder Lascaré. Welkom Lars. Die zit al vast hier. Ik mag je los noemen. Hè, Zeker. Er zijn een badplaatsen in Zandvoort. Uh, en we hebben al jaren hebben we de zogenoemde gele en rode vlag mm -hmm. in Zandvoort. Wat ja, aanduidt of, of de zee gevaarlijk is. Of dat het verboden is te zwemmen. Uh, en de, heeft de afgelopen uh, jaren heeft er onderzoek plaatsgevonden... of die vlaggen nou echt herkenbaar zijn. is landelijk hè? Ja, dat is landelijk. Een, een rode vlag. Een rode vlag is natuurlijk... Uh, en dan weet iedereen wel dat het gevaar Ach, zou ophouden. Waar? Maar er zijn ook andere vlaggen die uh, ja. lastiger zijn, hè, inderdaad. Ja, ja we, we hebben een, een, een gele vlag. En dan hadden we formeel ook nog een vlag met een vraagteken. Uh, en we hadden een op oranje windfaan. Nou, mm. um, Rutgerskaard in Nederland heeft een onderzoek uh, uh, uh, uh, laten uitvoeren in het project Strandveilig. Want landelijk... wordt er gekeken van nou, hoe kunnen we de veiligheid... op het strand verbeteren. Omdat er toch ieder jaar... verdrinkingen uh, zijn. Helaas, ja. Uh, en er heeft onderzoek plaatsgevonden. Ja, Herkennen mensen nou die vlaggen? En is nou duidelijk wat, wat de betekenis... van die vlaggen... Uh, uh, is? Nou, daar zijn een aantal proeven mee gedraaid. Er zijn uh, panels geweest. Mensen bevraagd... Uh, nou, hier heeft u een, een kleurvlag. Vertelt u eens wat betekent dat? En daar uh, bleek toch dat een groot deel de huidige vlaggen... Nou, Moeilijk te interpreteren ja, zijn. Ja. ...niet goed herkenden of niet volledig herkende. Rood was op zich wel duidelijk. Mm. Maar rood hangen we ook in wordt niet heel vaak. Mm. Geel wordt bijvoorbeeld veel, veel vaker gehangen. En daar was toch wat... wat uh, nou ja... Uh, twijfel over. Ja, ja. En nu zijn er ook afbeeldingen op die vlag. Ja, toch gaat de er zijn gaan testen met ja, moeten we nou teksten erop nemen of moeten we nou andere kleuren. Mm -hmm. Uiteindelijk is toch gebleken dat een, een combinatie van kleurcodering, dat noem ik hem even, en een pictogramcodering hmm. um, het meest efficiënt blijkt. Ja, ja. Te ja onze onze plaatsgenote R. Prokmeijer heeft hier, hier ook aan ja. het hele project getrokken he, natuurlijk. Als uh, prominent lid van de Reddingsbrigade Nederland. Uh, nou ja, goed, uh, we hebben elkaar gezien van de week op uh, de rotonde. Ja. En, uh, toen stond je ook met een blauwe vlag uh, in je handen. Ja, ook... En die komt elk jaar terug, hè, die blauwe vlag. In Zandvoort, gelukkig wel. Ja. Dat, dat, uh, uh, Even in het kort wat, we uh, houden het alweer in. Uh, blauwe vlag is gewoon een kwaliteitskeurmerk. Ja. Een internationaal kwaliteitskeurmerk... waar zeg ik maar even de Duitsers heel gevoelig voor zijn. Dus echt een ja. Duitse toerist... voordat ze ergens naartoe gaan... kijken of de badplaats in ieder geval een blauwe vlag uh, uh, heeft. En dat is een keurmerk dat gaat over veiligheid... gaat over duurzaamheid, gaat over afval... gaat ja. over openbare voorzieningen, sanitair... Ja. dat soort uh, dingen. Nou, afval en, kan nog wel iets verbeterd worden, lijkt me. Na een drukke dag. Ja, ja me, toch? Nee, zeker. Nee. Er is... Uh, altijd dingen voor verbetering. Ik weet niet ja. of jullie het gezien hebben... maar er staan al uh, sinds kort gigantische uh, grote containers op de ja, middenboulevard. Ja. Ja. Dus als college zijn we daar hard mee uh, Nou ja, nu moeten mensen uh, dat we nog ingooien. <laughs> In afval, toch? Want ja, het is, is er zo makkelijk tegenwoordig. laat het achter op het strand. Of, uh, ja, maar goed, dat weet je zelf ook al. Ja. Maar je moet, je moet ze een beetje helpen. Dat is alleen maar goed, natuurlijk. Dankjewel. Uh, mag ik je hartelijk bedanken, Lars, uh, voor jouw komst? Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort.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 In de, buurt. de gemeente Heemstede die gaat ingrijpen om de verkeersveiligheid in het winkelhart van Heemstede te verbeteren. De komende weken dan worden er zichtbare maatregelen getroffen aan de Binnenweg en de Raadhuisstraat. En het doel is om een veiliger verblijfsgebied, vooral voor fietsers en voetgangers. Ariane de Wit, wethouder van Heemstede, is aan de telefoon. Mevrouw de Wit, goedavond Goedenavond. Um, ja dit, dit zijn best omvangrijke maatregelen. Waarom waren ze nodig? Ja, waarom waren ze nodig? Omdat het gevoel van onveiligheid groot was op de binnenweg. Ja. Um, een aantal jaren geleden is de binnenweg opnieuw ingericht volgens het uh, shared space principe. Mm -hmm. En daar ga je ervan uit dat iedereen met elkaar dezelfde ruimte deelt. Dus de stoepen zijn verdwenen. En eigenlijk is daarmee, nou ja, zeker nadat de intensiteit van het verkeer is toegenomen, is het gevoel van onveiligheid wat toegenomen. Omdat je niet meer ziet wanneer je nou het wandelgebied uitloopt en het fietsersgebied ingaat. Ja. Uh, aan de andere kant zie je natuurlijk... dat de snelheden van fietsers steeds hoger liggen. Dus de, de, de, de verschillen worden groter in het verkeer. Ja. Dus mensen kunnen schrikken van elkaar. Ja, dat was, dat was ooit een, uh, ja, een, een, een hot item. Dat, ik meen achter het Centraal Station in Amsterdam... Uh, dat de eerste shared space werd aangelegd. Uh, ja. Dus is dat achterhaald, dat idee... Nee, ik denk echt dat het wel kan. Uh, maar het hangt af van de intensiteit van het verkeer. Hoeveel mensen bewegen zich uh, op dat gebied. Hoeveel auto's, hoeveel fietsers. En het heeft ook iets te maken met het gedrag van mensen. Mm -hmm. Wil je rekening houden met elkaar? Ja. En is dat op deze plek minder aan de gang? Nou, ik denk dat... Uh, kijk, wij kunnen voor miljoenen aan de binnenweg gaan verspijkeren. Ja. Maar zolang mensen hun gedrag niet aanpassen... en elkaar niet de ruimte geven om even rustig in te parkeren... Uh, elkaar even de gelegenheid geven om over te steken... maar allemaal heel gehaast en snel willen... Ja. dan blijft dat gevoel van onveiligheid bestaan. Ja. Uh, was het ook daadwerkelijk... want u zegt uh, het was een gevoel van onveiligheid... was het ook daadwerkelijk onveilig? Of uh, wordt dat ja. uit de cijfers niet terug te zien? Nou, De cijfers zijn er geen grote ongelukken te zien... Ja. Uh, gelukkig. Want uh, dan was het natuurlijk al veel eerder uh, wat gebeurd. Maar het is meer dat heel veel mensen hebben bijna ongelukken. Mensen schrikken veel. Ja. Um, en, en dat staat natuurlijk niet in de politierapporten. Hoe vaak er bijna ongelukken waren. Of misschien dat er wel wat blikschade hier en daar is met mensen. Of ja. enfin, met auto's natuurlijk. Maar um, ja. dat, dat wordt niet opgenomen in die cijfers. Dus die cijfers, die zeggen dat nou, het is een veilige straat is. Ja. Maar mensen die de fietsen zeggen: ik vind het toch soms best spannend. Ja, nou, nou zijn we in Haarlem gewend uh, bij een aantal verbouwingen... en straten die dichtgaan, uh, dat dat soms tot wat zagrijn kan leiden... Uh, bij de plaatselijke ondernemers. Is dat iets wat speelt uh, bij dit project? Ja, ik hoop het niet. We, de bedoeling is dat we het uh, steeds in stukjes doen... zodat de straat gewoon goed toegankelijk blijft. We gaan ook niet hele ingrijpende maatregelen nemen... Uh, belangrijk is bijvoorbeeld dat de hele binnenweg wordt een voorrangstraat. Dat betekent dat er uh, haaietanden komen op alle zijstraten. Mm -hmm. En dat zijn hele kleine klussen eigenlijk. Als je een paar uur even uh, daar aan de slag bent, dan is dat klaar. Ja. Uh, er komt een extra fietssuggestiestrook, dus uh, er komt een extra lijn voor de fietsers. Mm -hmm. En dat gaat gewoon uh, nou ja, van, van zuid naar noord of andersom. Ja. Iedere keer een stukje. Dus ja. de, de winkelstraat blijft gewoon toegankelijk. Mm -hmm. En daar waar we de zebrapaden gaan aanleggen... wordt dat op zondag gedaan. Om daarmee ook, want dan moet je het echt even afsluiten. Ja. Dus als het goed is... weten we de overlast voor de ondernemers... zoveel mogelijk te beperken. Ja, want is het, is het, uh, zijn omwoners en, uh, en ondernemers... Uh, gekend in deze, in deze plannen? Was dat nodig? Ja, zeker. Ja, ja en de, de BIS heeft ook meermaals ingesproken... op de commissievergadering. Uh, bij het bestuurlijk overleg wat we hebben... hebben we ze meegenomen... En ze zijn ook door de tekenaars de van de Winkelstraat zelf uh, steeds meegenomen... in alle wensen en, en onze plannen. Ja, nou lijkt het me wel lastig om straks te kunnen zeggen dat het plan geslaagd is. Uh, om, ja, omdat er niet echt cijfers zijn van ongelukken. Uh, hoe, uh, hoe gaat u dat meten? Oh, nou, dat is echt een hele moeilijke dat is een <laughs> ja. vraag. Um, ik denk dat je het eigenlijk niet kan meten. Wat we wel gaan doen is, als het helemaal klaar is, gaan we met een... Uh, gedragscampagne aan de slag. Want uiteindelijk zit het er, het er meer in dat mensen zich prettig voelen in de straat. En dat mensen weer even weten, hoe, hoe gaan we met elkaar om? En dat we elkaar daar misschien ook eens op aanspreken. Van joh, um, je hoeft niet altijd ergens meteen tussendoor met je fiets. Wacht even tot die meneer of mevrouw is ingeparkeerd. En fiets er rustig omheen. Ja. Geef iemand even de ruimte om over te steken. Ja, het... Als je haast hebt, moet je niet over de binnenweg. Nee, precies. Binnenweg is een verblijfgebied. Daar rij je naartoe omdat je daar wil zijn. Ja, nee. en... het, klinkt, het, klinkt, het klinkt veel als... De, de, daar hebben we natuurlijk vaak over, hè, dat de, de hufterigheid in het verkeer. Dat is een, een breed, misschien wel maatschappelijk eh, probleem. Maar dat zou niet opgelost zijn eh, met, met dit project. Zouden daar nog andere eh, maatregelen voor nodig zijn, eh, wat u betreft? Ja, en ik, ik denk dat je die eigenlijk niet... dat kan je niet in handhaving of in, in regels uh, vormgeven. Nee. Kijk, iemand die te hard rijdt, die kan je beboeten. Maar te hard rijden lukt niet in die straat... want het is eigenlijk best heel vol. Uh, na sluitingstijd zullen er best wel eens een auto een, te hard rijden... maar het ja. gaat ook meer om hoe is het overdag... als er veel mensen zijn. En daar moeten we elkaar gewoon een beetje helpen. Ja. Een beetje aardig zijn voor elkaar. Een beetje aardig. Uh, wanneer, ja. wanneer is het project uh, klaar? Als het goed is, is het uh, met de zomervakantie klaar. Ja. Als um, alles loopt zoals we hebben gehoopt, dus um, nou ja, dan zouden we allemaal kunnen genieten van een mooie binnenweg met een extra fiets-suggestiestrook, ja. um, dat de parkeervakken netjes zijn aangegeven, zodat het duidelijk is waar je moet parkeren, ja. daar wordt de weg waarschijnlijk ook wat breder van. En dan kunnen we in september met uh, een gerust hart ook gewoon naar school? Nou, dan laten we dat oh. hopen, zegt ze. Maar. <laughs> ja. ja. Precies. Maar goed, ook daar is natuurlijk wel een, een groep... Uh, jonge fietsers. Ja, um, de een heeft een elektrische fiets... de andere niet, dus die wil aanhangen. Ze willen met z'n drieën naast elkaar. Ja. Je moet rekening houden met elkaar. Ja. En dat zullen ook jongeren moeten doen. Ja, maar zou dat nog een onderwerp zijn voor, voor scholen... om zoiets uh, te, te behandelen? Nou, het zit natuurlijk in het fietsexamen... dat ieder kind in groep 7 doet. Ja. Uh, en... Ja, ergens zit het lesprogramma denk ik voor middelbare scholen ook wel vol. Ik denk dat dit ook een gesprek is dat ouders met hun kinderen moeten voeren. Ja. Uh, de verantwoordelijkheid die je hebt als ouder richting de opvoeding van je kind... die kan je niet allemaal bij de school neerleggen. Nee, nee dat is waar. Nou moet ik uh, u eerlijk zeggen dat mijn kinderen uh, ook zo'n examen hebben gedaan... maar die waren nog niet ingespeeld op fatbikes waar, <laughs> waar je aan kunt hangen. Uh, dus misschien uh, heeft dat examen ook nog een update nodig... Nou dat Maar ik denk ook dat je als ouder dat gesprek continu met elkaar moet voeren. En als jij je kind uh, een elektrische fiets geeft, dat je daar ook afspraken over maakt. Ja. Maar laten we wel weten, het geldt ook voor de volwassenen op de elektrische bakfietsen... die overal doorheen crossen, over de stoep. Ja. Ook die moeten denken, even rustig aan. Uh, ik pak even de straat, ik wacht even. Ja. Ik voel mij daar niet aangesproken, aan mevrouw De Witt. <laughs> maar eigenlijk wel. <laughs> ja, ja, we moeten het met elkaar doen. Dus het, is, het, is, het is niet alleen die ander. Dus als, je nou, als iedereen dan nou probeert het zelf goed te doen... Ja. Nou, dan zijn we denk ik al heel wat stappen vooruit. Exact. Nou, wij gaan uh, de uitkomsten van dit uh, project uh, afwachten. In ieder geval ergens uh, in de zomer. Hartelijk dank dat u uh, in de uitzending wilde komen en uh, uitleg wilde geven. Ja, graag gedaan. Jo. ZFM Zandvoort. voort.